Paterwal met het nws journaal Het trekkerverbod bij boerendemonstraties in Groningen, Drenthe en Friesland blijft staan. Farmers Defence Force heeft een kort geding daarover verloren. Volgens de rechter waren er de afgelopen week in meerdere gevaarlijke situaties door protesten met trekkers, zoals toen boeren de landingsbaan van Groningen Airport Eelde opreden. George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam door politiegeweld... riep in zijn laatste minuten meer dan twintig keer dat hij stikte. Door camera's die twee betrokken agenten op hun lichaam droegen... is er meer duidelijkheid gekomen. Na de dood van Floyd gingen wereldwijd veel mensen de straat op... om te protesteren tegen racisme en tegen politiegeweld. Twintig procent van de mensen die een coronaboete hebben gekregen... gaat daartegen in bezwaar. Er zijn bijna 16.000 boetes bij het OM binnengekomen... Bij bezwaar kan het OM de boet alsnog intrekken. Zo niet, dan komt er een oordeel van de rechter. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er bijna 300 misdrijfzaken geregistreerd... die te maken hebben met het virus, zoals van coronaspugers. De burgemeester van Seoul wordt vermist. Zuid-Koreaanse media schrijven dat zijn dochter een briefje heeft gevonden... dat op een testament lijkt. De 64-jarige Park Won-soon heeft zijn telefoon thuisgelaten... Zijn dochter heeft aangifte gedaan. De politie van de Zuid-Koreaanse hoofdstad is een zoektocht begonnen. Park is sinds 2011 burgemeester van de Miljoenenstad. Hij geldt als een van de belangrijkste progressieve politici in Zuid-Korea. Wielrenner Chris Froome gaat weg bij Team Ineos. Het contract van de viervoudig winnaar van de Tour de France wordt niet verlengd. De 35-jarige Brit stapt over naar de ploeg Israel Startup Nation... waar onder andere Dan Martin en Daniel Navarro al voor rijden. Vroom heeft tien jaar bij Ineos gefietst. Het weer regenachtig, maar geleidelijk wordt het in het zuiden en midden van het land droger. In het zuidoosten kan de zon nog even doorbreken. Het is 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In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 Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunchroom op deze donderdag 9 juli. We hebben er weer zin in. sky for the stars i want to die in your arms oh oh, oh, oh. Seek it you get like A sky full of Stars. Goedemiddag en welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van ZFM Lunchroom op deze donderdag 9 juli die er tot nu toe nog een beetje bewolkt uitziet, maar uh, hopelijk is dat uh, uh, dus brengt het weer straks in ons tweede uur uh, goed nieuws. Uh, Goedemiddag en uh, welkom bij weer een nieuwe uitzending. Leuk dat u weer luistert. En uh, we gaan er de komende twee uur weer een gezellige uitzending van maken. Samen met uh, Lucie natuurlijk. Ja, goedemiddag Is... allemaal. Ja, we gaan er zeker een leuke uitzending van maken. We hebben er weer zin in op de donderdag zoals altijd. Um, we bespreken het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. Ook hebben we straks nog uh, het gesprek met Niek Drommel... dat ik uh, samen met Jaap Koop afgelopen zondag had... in het, uh, in het uh, programma Zondag op Zondag. En uh, dat, een stukje uit dat interview uh, laten we nog een keer horen. Dat gaat dan over het skatepleintje en het gesprek uh, waar Nick Drommel daarover heeft gehad met de wethouder. Want daar gaat nu wel echt iets uh, aan veranderen, eindelijk. Um, in het tweede uur hebben we ook nog een, een, een uh, nieuwsuitweer van Enna Nieuws. Namelijk over een 3D-printer in uh, het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Want die schijnt dus voedsel te printen met een 3D-printer. Nou ja, hoe dat allemaal uh, in zijn werking gaat. Uh. En, en dat is eetbaar dan ook? Dat is eetbaar, dat is helemaal op maat. Zodat mensen die moeite hebben met eten in het ziekenhuis... Uh, toch nog genoeg voedingsstoffen op die manier binnenkrijgen. Um, en we hebben een hele bijzondere artiest van de dag. Wie dat wordt, dan moet hij nog even luisteren, blijven luisteren. We hebben ook weer het liedje van de Sidekick, van Lucie natuurlijk... Ja. En uh, ja, verder natuurlijk gewoon nog de lekkerste muziek hier uh, op ZFM Zandvoort. En u kunt ook nog steeds natuurlijk een nummer aanvragen op 0235730393. Dat is ook onze WhatsApp-lijn. Uh, dus daar kunt u gewoon een WhatsAppje naar sturen. En dan komt dat hier binnen bij ons in de studio. En wie weet draaien we dan wel uw favoriete nummer. Um, we gaan uh, even door met muziek. Hier is James Blunt met het nummer Hard to Heart. Dat was uh, James Blunt met het nummer Hard to Heart hier bij ZFM Sandvoort in de ZFM Lunchroom. Um, en uh, ja, wat het nieuws uh, de afgelopen week natuurlijk in Zandvoort wel domineerde... is die grote brand uh, uh, afgelopen weekend in uh, Strandend Beach Club team. Ja, Lucia, jij hebt het zeker ook wel meegekregen, dat hele... Het is een, een groot drama ja, dat natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk heb ik dat meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag geprobeerd om... Uh, uh, Mario. Uh, de, de, maar Mario Elbers, hè? Ja, ja. ja die uh, de actie, de, de doneeractie is gestart om aan het telefoon te krijgen. Het is ook gelukt, alleen Jan wist niet. Technisch ging er iets mis. Okay. Dus we zouden het vandaag opnieuw proberen, en, maar tot op heden heb ik nog geen. Uh, nou ja, geen... anders is er altijd wel nog een kans om hem. Uh... ...in de uitzending te krijgen. Maar in ieder geval wat inderdaad mooi is... ...onder meer uh, georganiseerd door uh, Mario Elbers en uh, zijn vrouw. Uh, of uh, ja, met zijn vriendin. Een doneeractie voor het behoud van het Strandpavillon Beach Club Team uh, opgezet. En uh, ja, dit alles ja. natuurlijk voor de eigenaren... ...Bas Lemmens en uh, Bodine Staring... Ja. En uh, daar hebben ze in een paar dagen tijd al echt een enorm bedrag mee opgehaald. Ja, 15.595. Uh, ja, dat klopt door. inderdaad. Dat, uh, dat was het bedrag vanochtend nog. En dan kijken we nu even op de actuele stand. En dan staat de teller alweer op 16.130. Ja, geweldig Dus toch? het neemt echt uh, met het uur toe het bedrag. En uh, ja, uh, uh, even kijken. Uh, het is uh, mooi dat... Uh, ja, het komt van ja. allerlei zandvoort. Dus er zijn in totaal 400, uh, even kijken, 440 donaties zijn er inmiddels al gedaan. Um, dus ja, dat, uh, iedereen doet mee met, uh, met de actie. Waar het uh, klein dorp groot in is, hè? Dat is, dat zie je maar weer. Hoe ja, het, zeker. De, uh, elkaar helpt. Hoe het allemaal uh. goed gaat. Oh. Weet jij uh, de, het, uh, uh, het nummer of iets van uh, waar ze... Op ja Het doneren. is, het is uh, via een, een link die ook al veel op Facebook onder meer is uh, gedeeld. Het is via de website doneerdoel.nl en dan uh, slash actie slash help beachclub10 uit ellende. Dus daar uh, moet u het dan wel op vinden. Of in ieder geval op Facebook is die ook al uh, vele malen gedeeld. Dus uh, via die weg vindt u het sowieso. En anders uh, kunt u het nog altijd even terugvinden. Want we hebben het ook al gedeeld op onze ZFM-pagina. Dus uh, daar staat hij dan ook bij. Uh, maar in ieder geval, nee, daar is in ieder geval uh, geld dan te doneren. En uh, ja, alle beetjes helpen. Hè. Je kunt al vanaf uh, 5 euro een donatie doen. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Nou, als we dat dan met z'n allen doen, dan uh, staat er... Uh binnen no time weer uh, ja. een gezellige club 10 op het strand. Ja, zeker. Ja, ze, ze, ze zeiden al dat ze snel weer open willen gaan... maar dan met het gedeelte wat ze daarnaast nog wat hebben. Nog, wat nog goed is. Wat? Dat is uh, gelukkig nog wel, uh, zeg maar... Ja, bespaard uh, heel, gebleven. Bespaard gebleven, inderdaad. Maar de rest inderdaad, die foto's en video's die je dan ziet... van de totale verwoesting. Verwoesting, ja, het is... Het moet verschrikkelijk geweest zijn om dat te zien. Ja, En ook naam. natuurlijk voor al die medewerkers die daar werken. Gewoon ook uh, jonge mensen. Heb je net de coronatijd achter de rug. Ja. Mag je eindelijk weer. Ja, net een maandje waren ze ja. weer open. En, en dan gebeurt dit. Uh, wel even goed om te noemen is dat... En uh, aan Nieuws uh, gisteren meldde dat het uh, waarschijnlijk niet om brandstichting gaat. Uh, althans dat uh, heeft de politie na een onderzoek uh, uh, hoogstwaarschijnlijk wel kunnen vaststellen... Wat het wel is, is nog niet uh, duidelijk bekend geworden. Ze gaan ervan uit dat het om een technische uh, reden... Mankement. ...mankement gaat, inderdaad. Uh, dat die brand daar is ontstaan. Uh, maar in ieder geval, dat onderzoek daarnaar uh, loopt nog. Uh, maar in ieder geval, nogmaals, de donatieactie staat nog steeds open... ...natuurlijk voor uh, Beach Club Team En, en ja. de eigenaren nog steeds heel veel sterkte. Ja. Kop op, het komt goed. Ja, zeker. Uh, we gaan luisteren naar een vrij nieuw nummer van uh, Miss Montreal. Natuurlijk een Nederlandse artieste. Met het nummer Scherven van Geluk. Kun je doodgaan Aan een gebroken hart Want het klopt niet meer En ik ben in de Je kan me niet vragen Dat ik jou vergeet Is er iets dat ik niet weet Was het dan niets Of maar voor alleen Scherven, scherven van geluk Ik weet alleen Dat ik alles heb gegeven Wil wel door maar Iets houdt me nog tegen Als zeg ik mezelf steeds Godsana blijft toch lopen Maar ergens blijf ik hoog Gaat. Kom je ooit nog eens terug? Kunnen we lijmen wat is stuk gegaan? Beloofd is maar nog niet gedaan. Kom je ooit nog eens terug? Van Geluk. Uh, onlangs uh, nieuw uitgebracht. Nou, ik vind het wel een uh, mooi uh, nummer. Uh, mooie boodschap ook weer. Ja, mooie mooie uh, ook. Ja, zeker. Maakt uh, mooie nummers. Uh, soms ook in het Engels natuurlijk. Uh, Miss Montreal. En uh, nu dus een uh, Nederlandstalig nummer. Scherven van Geluk was dat. En uh, ja, in de afgelopen dinsdag heeft hier in de studio een heel uh, spektakel uh, plaatsgevonden. Nou, spektakel. In de ja, min of meer. We, we, we krabbelen allemaal een beetje op uit die uh, coronatijd. Dus we gaan uh, ook bij ZFM weer uh, leuke dingen allemaal, organiseren. Uh, ja. Dus we hebben dinsdag uh, 7 juli jongsleden... Uh, werd voor de eerste keer door de toneelvereniging Hildering geoefend... voor het presenteren van hoorspelen op uh, ZFM Radio. Ja, dat hoort u goed. Ja, ah, dat is leuk. <laughs> Ik denk dat het voor heel veel luisteraars heel leuk is... Zes leden oefenden op gepaste afstand en even na negen uur werd er gestart met zes korte stukken uit het boek Ruzie voor Beginners van Paul Jacobs. Echt scheiden doen ze niet, de mannen en vrouwen uit dit vermakelijke boek. Daarvoor zijn ze nog net te vriendelijk. Be bekvechten, akkoord. Kibbelen, prima. Luisteren nu hier. En op, uh, uh, luisteren kan u op 21 juli naar ZFM Radio. Waar om 8 uur een nieuwe serie ver verhalen als voorloper op ja. een groot hoorspel gepresenteerd worden. Nou, en wie weet in uh, ons programma ZFM Lunchroom laten we misschien ook een keer een uh, fragmentje eruit horen. Het want week. het is wel erg ja. uh, erg leuk, natuurlijk uh, uh, dat, uh, dat we dat gaan doen. Ja, en ik zou zeggen gewoon lekker luisteren. Kijken. Uh, ja, zeker. Uh, volgens mij is het wel leuk. Ruzie voor beginners. Ja, ja, want we, we, waar gaat het ook weer precies over, zo'n hoorspel? Uh, iets met uh, mannen en vrouwen, zeg maar. Ja, dat is, uh, het gaat, uh, ze, ze gaan niet echt scheiden, deze, uh, deze mannen en vrouwen, uit het, okay. uit het verhaal. Ze gaan niet, maar ze, ja, ze beginnen wel met ruzie. Ja, het klinkt misschien heel, heel erg logisch. En wij kunnen er wat van leren. Ja, het klinkt misschien heel erg leuk, logisch, maar wat altijd uh, leuk is aan een hoorspel, ja. Zeg maar, dat je ja, alleen maar... ...kan luisteren en dan eigenlijk zelf de beelden een beetje bij de moeten bij moet fantaseren, ja. Net ja. zoals lezen natuurlijk. En dan komen er dan hele misschien. leuke ja. filmpjes uit, denk ja, ik. Ja, zeker. Als je ze zelf verzint. <laughs> Verder had je nog een opmerkelijk nieuwtje... ...namelijk over een radio-dj. die ja, uh, Ruud de Wild. de ja. avant-rubbel van de radio, ik zal ik maar zeggen. Uh, die heeft zich woensdag de woede van zijn zendermanager op de hals gehaald. Oei, dat moeten wij hier niet hebben. Nee, nee nee, nee, nee. Tijdens zijn live uitzending op NPO Radio 2 besloot de discjockey het plexiglasscherm dat in de studio staat te verwijderen. En daar was Peter De Vries, niet Peter R. De Vries, maar nee, Peter nee. De Vries allesbehalve blij mee. Dit is allemaal voor de bune hier. Ik zal het eens laten horen, zegt Ruud doelend op het plexiglasscherm... dat als coronamaatregel in de studio's ja, aangebracht. hij vond het een beetje onzin uh, nu alles ja, weer. Ja, hè? en, en uh, vervolgens uh, zoekt hij iets om mee te gooien... en dat werd dan het, uh, een gouden beeldje van een schildpad. Dus hij was een beetje, hij was een uh, beetje wild, ja, wild. Ja. ja, hij deed zijn naam eer aan, maar het was, werd hem niet in dank afgenomen... En, uh, ja, dat, het plexiglas het is weer, volgens mij weer teruggezet. Een opmerkelijk moment, in ieder geval op Radio 2 gisteren. Ja. En uh, dan heeft Pluspunt Zandvoort nog een uh, leuke activiteit. Ja, daar workshop. kunt u weer op uh, vrijdag uh, om de week... kunt u daar weer uh, bloemstukken leren maken... met aanwijzingen van Joop Janssen. En Joop Janssen heeft jarenlang een eigen bloemzaak in Heemstede gehad... En Joop vindt, bloemschikken is zijn passie. Mm -hmm. Hij legt uit waar je op moet letten en helpt waar nodig. En natuurlijk maken we er ook een gezellige middag van. Tijd eh, op vrijdagmiddag van 2 tot half 4. En de kosten zijn 8,50, euro vijftig, Wel met een kopje koffie of een kopje thee. Nou, hartstikke leuk. Mooi dat dus, ook weer de Ja, aanmelden ja. is noodzakelijk. Dat kan bij de balie van de blauwe tram. Oké, okay, nou mooi dat in ieder geval ook weer die activiteiten een beetje worden opgestart. Want dat is uh, ja, veel voor vermaak voor natuurlijk vooral oudere mensen. Maar het is belangrijk dat dat gebeurt. Ja, zeker. Dat, We gaan, uh, dat alles weer een beetje leuker wordt. Ja, zeker. We gaan even naar muziek. Hier is uh, Snow Patrol met het liedje Run. Dus niet wegrennen mensen. Met het nummer RUN. Nummer uit 2011. En uh, ja, die ik altijd nog lekker vind om te draaien. En waarom dan niet op de Zandvoortse radio? Als ik hem lekker vind om te luisteren... dan zal dat vast ook wel wederzijds zijn met de luisteraar. <laughs> nou, in ieder geval uh, het volgende item dat we hebben klaarstaan... dat uh, gaat over het skatepleintje in Zandvoort. Want daar heeft uh, Nick Drommel namelijk onlangs een uh, petitie uh, gestart... en ook uh, ingediend... Ruim 200 hand, uh, handtekeningen kreeg hij daaronder. Uh, deze heeft hij ingeleverd bij het college. Burgemeester David Molenburg en de nieuwe wethouder van sport, Raymond van Haften, uh, wilde de situatie met eigen ogen zien. En uh, lieten zich door uh, Niek wegwijs maken op het skatepark. Hoe dat gesprek met burgemeester Molenburg en dus de sprinternieuw wethouder uh, is gegaan. Daar sprak ik Niek Drommel uh, over in de uitzending van Zandvoort op zondag. Uh, afgelopen zondag samen met uh, Jaap Koper hield ik het interview. En uh, hier een uh, fragment uh, uit dat gesprek. Daar gaan we even naar luisteren. We hebben ook een petitie die uh, begin juni uh, was gestart uh, om weer uh, om te geven. Dat skatepleintje. Zijn er ook nog uh, suggesties van mensen die die hebben ondertekend. Uh, van oh, dit kan er ook nog wel gebeuren. Heb je daar ook... Uh... Zeg maar, uh, niet maar zo wat van uh, Maar wel echt iedereen uh, die het ermee eens was. En we hebben nu, hadden nu met die petitie ongeveer uh, 230 handtekeningen binnen een week. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk nagaan dat er heel veel mensen ook dat niet hebben voorbij zien komen. Of uh, niet uh, online dat willen ondertekenen, maar misschien wel fysiek. Dat had ik ook in de winkel, dat ze naar de winkel toe kwamen van, nee, hey, uh, kan ik het hier ook tekenen? Dus uh, ja, ik denk als echt iedereen het had gezien... dan weet ik bijna zeker dat 95%, misschien wel 98% gewoon uh, had getekend... dat er voor die kids gewoon uh, ook een uh, betere uh, ja, sportplek buiten komt in principe. Want Zandvoort is een, een surfdorp. Ja, en als er bijvoorbeeld geen golven staan of het, het water is niet uh, goed op dat moment... dan gaan ze skaten. Ja. En hoe mooi is het als dat per een skatepark kan... Ja, het is inderdaad natuurlijk ook uh, belangrijk dat de jongeren zeg maar, een uh, plek krijgen. Vind je eigenlijk ook dat dat meer zou moeten zijn in het dorp? Want eigenlijk is ja, dit natuurlijk wel uh, eigenlijk maar ja, één kijk. plekje. Of zie jij nog andere plekken waar ook nog wel eens iets aan kan gebeuren? Ja, er zijn genoeg plekken in Zandvoort. Uh, genoeg beide plekken. Kijk, je hebt het Venemaplein bijvoorbeeld. Uh, dat is ook continu wordt dat veranderd. Ja, dat is eigenlijk nu gewoon in de zomer een, een hangplek geworden. Ja, waarom daar niet iets van buitenactiviteiten uh, te plaatsen. Iedereen wil stimuleren om de kinderen naar buiten te gaan, maar vervolgens wordt er niks aan gedaan. Snap je? Het wordt alleen gezegd. Ja. Maar ja, als er echt dus toestellen zijn of skatepleinen of, of ja, dan wordt daar gebruik van gemaakt. Maar als het er niet is, dan wordt er ook geen gebruik van gemaakt. Zo simpel is het. Ja, dat, dat is het probleem wat je, uh, waar je nu tegenaan loopt. En dat is niet alleen nu, maar dat is denk ik de afgelopen vijftig jaar al ons antwoord. Ja, en jullie zijn nooit, nooit geïnvesteerd in, in, in de jeugd of in, in dat soort dingen, zeg maar. Wel hier en daar wat met sportpleintjes, voetbalveldjes en dat, dat is er genoeg. Maar andere, uh, ja. Ja, jullie zitten natuurlijk zelf ook met genoeg oplossingen in, in je hoofd uh, voor hoe het beter kan. Uh, uit ja. dat gesprek zeg maar, met de wethouder kwam hij zelf ook met uh, suggesties van uh, oplossingen voor, dit, voor deze plek... Die, waar je zelf misschien nog niet aan had gedacht? Uh, ja, kijk, hij, uh, hij, hij kwam daar ook uh, om te kijken hoe het eruit zag. En uh, ja, hij zei eigenlijk ook... Er moet sowieso iets aan gebeuren. Dat was duidelijk. Dat, dat merkte ik wel op uit het hele verhaal. Dat hij ook dacht van ja, oké, dit uh, kan niet. En uh, ja, wij willen natuurlijk groter hebben, want het is een heel klein pleintje. Als je kijkt hoeveel jongeren toch met skateboards en buiten en stepjes bezig zijn, ja, uh, als daar uh, tien man op staat dan is dat vol. Er is nu maar één parcours wat je kan rijden in principe. Nou, dan moet je om en om wachten. En hij staat ook nog eens in de lijn van uh, de graffiti muur. Dus als je één stap naar achter doet, dan botst er een skatebedje aan. Dus daar is ook niet over nagedacht hoe dat is geplaatst. Ja, en dat, dat moet allemaal anders en het liefst groter. En uh, uh, hebben jullie nog uh, zeg maar binnenkort uh, no nog een vervolg uh, op dit gesprek met de wethouder? Gaat er nog, uh... Uh, ja, nou, er wordt nu naar gekeken wat kunnen we doen. Uh, ook natuurlijk wordt er gekeken naar de kosten van wat gaat het kosten, wat is haalbaar, wat is mogelijk. Uh, ja, alles wordt uh, nagekeken. Ge Kreeg dat... je het idee dat ze er wel iets voor over hadden, voor dit? Nou ja, dat, dat weet ik niet per se, maar ik, ik heb eigenlijk wel een beetje het gevoel dat, dat het nou wel moet, weet je. is dus, uh, genoeg media-aandacht, er zijn genoeg handtekeningen binnen. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. En dat er nou wel een keer uh, uitgepakt uh, mag worden, ook voor de jeugd, weet je. En sinds die corona is het, is het skate helemaal explosief gestegen. Ja. Ja, als je daar geen plek voor hebt, dan, dan krijg je wel overlast van de hazen bij mensen in de, ja, bij de galerijen van de skate of weet ik van wat. Omdat ja. je dan maar de wijk intrekt. Of ja. in de parkeergarages. En dat, dat wil je niet. Nee, dat is ook iets waarvoor je eigenlijk min of meer gewaarschuwd eigenlijk had tijdens dat gesprek viel mij eigenlijk ook ja. op wat, wat dat er gaat. Uh, Nick, uh, ik ga je niet langer verder ophouden, want dan kun je gewoon lekker straks ook naar die, uh, naar die Oostenrijkse Grand Prix kijken. Net zoals velen. Ja, inderdaad. U hoorde Nick Drommel in gesprek dus met mij afgelopen zondag over het skatepleintje in Zandvoort dat wel weer eens een uh, opknapbeurt uh, mag, ver, uh, mag gebruiken. Uh, ja, valt het jou ook op dat het uh, toch wel een beetje zo'n achtergesteld hoekje is, uh, Ja, het ziet er heel somber uit. Het mag best wel een beetje opgeknapt worden, vind ik ook. Ja, <laughs> inderdaad. En uh, het, inderdaad, wat uh, Nick Drommel zelf ook, ook al zei... Um, als, als er de ruimte voor is en de plek voor is, dan maken jongen er echt wel gebruik van... Dus het is niet zo dat als je het een keer aanpakt dat het dan voor niks is. Nee, het zou leuk zijn als ze hem lekker op een uh, op kregen. En dat ze lekker uh, daar weer kunnen skaten op een uh, ja, op een leuke, gezellige plek. Jazeker. En uh, ja, daarna kon inderdaad uh, de Formule 1 gaan kijken. Want die startte om tien over drie. Afgelopen zondag. <laughs> nee, tijdens dat interview... Uh, Zullen we het daar maar even niet over hebben dan? Nee, dat is... Uh, nee, over de race zelf niet. Nee, maar we wilden inderdaad het gesprek met hem. Uh, en dat hebben we net gepland voor de Grand Prix. En gelukkig duurt dat programma op zondag van 2 tot 5. Dus ja. hebben we het nog even net uh, voor de start... Uh, nou ja, in ieder geval na elf rondes hoeft we wel helemaal niet meer op te letten. Dus... Uh, Nee, in ieder geval, uh, dat was dat uh, tot zover dat item. We gaan uh, luisteren naar Jungle My Croy, Want dat is ook een evenement die dit jaar uh, niet door is gegaan. Maar uh, wel er mooie muziek op nahoudt. Met het nummer Grow van Jungle My Ik dus. I am unreasonable. Just like a little kid. Mad at the world. When I'm alone.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 Toch jammer dat het uh, niet gezongen kon worden op een songfestival dit jaar. Het nummer Grow van uh, Django McRoy. Volgend jaar als hij ons ook gaat vertegenwoordigen op het songfestival in Rotterdam. Uh, dan moet hij helaas met een ander nummer komen. Want uh, dit zou toch wel een heel mooi nummer zijn om uh, namens Nederland echt, te zingen. Uh, echt wel weer een uh, mooi nummer wat songfestival waardig is. Maar ja, ja is, zeg maar echt het goede songfestival. Zeg maar. Want je hebt natuurlijk vaak ook van die acts. Dat is één grote Maar we hebben nu over het enige echte songfestival, toch? Ja, ja, ja. Okay. Het, het, nee, maar ik bedoel dat er op het songfestival zelf... zijn er zeg maar goede nummers. En ook nummers dat je... Ja, denk denk je nou... dat het alleen maar gaat om de show eromheen, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, dit is ook weer net zoals vorig jaar natuurlijk. Duncan Lawrence, ook weer een mooi nummer van Django McCroy. En we gaan afwachten wat hij volgend jaar voor ons brengt. Maar over mooie nummers gesproken, heeft uh, Lucie ook weer een nummer meegenomen. Ja, ik heb een lekker oud nummer weer meegenomen. Van uh, Rod Stewart. Aha, en, dat is een uh, bekende. I don't want to talk about it. Oké, okay, dan gaan we gewoon luisteren. <laughs> Rod Stewart met het nummer I Don't Wanna Talk About It. Prachtig nummer uit 1975, uit het album Atlantic Crossing. En uh, ja, toch een beetje muziek uit jouw tijd, maar zeker ook nog mooi om uh, nu te draaien. Goud van oud. Wat, uh, wat, wat vind je zo mooi aan dit nummer? Het uh, doet me denken aan uh, een hele mooie tijd. Ja gewoon, uh, ja. ja, gewoon een hele gezellige fijne tijd. Zeker, dat is... Uh, en de muziek van toen, ja, blijft toch altijd nog wel... Een plekje? Uh, uh, ja, beter nog, nog steeds beter uh -huh. dan... Ja, nu. zeker. Maar dat zeggen uh, alle mensen van die tijd. <laughs> ja, inderdaad, en dat zullen ze dan op uh, onze beurt wij dan weer zeggen van uh, deze tijd. Maar dat ja, is, uh, precies. In ieder geval, uh, er is uh, een wat minder leuk berichtje namelijk ja. een waarschuwing voor de zogeheten Blue Whale Challenge. En dat wordt ook wel het zelfmoordspel genoemd. Dus... Dat is ja, niet erg uh, gezellig. De politie in Horen slaat alarm. Die zegt, uh, de Blue Whale Challenge is terug. Dat is een bizarre challenge. bestaat uit uh, 50 opdrachten... die jongeren moeten uitvoeren... met als laatste stadium het plegen van zelfmoord. Afschuwelijk gewoon. Wie bezint nee, Wat natuurlijk uh, het gevaarlijke is aan uh, deze challenge... Uh, is dat je er... Uh, nou, het... Als je er eenmaal aan begint... Dan ja, heb je, je moet... eigenlijk bijna geen einde gelijk nee. het, spel, het spel zou gestart zijn op uh, Russische social media. Eerst werd gedacht dat het was verzonnen. Maar uiteindelijk bleek dat er vermoedelijk echt slachtoffers zijn gevallen. De naam Blue Wh uh, Whale Challenge verwijst naar walvissen. die als ze dodelijk ziek zijn. zichzelf laten aanspoelen op stranden. om daar te overlijden. Okay. Uh, de, de lange tijd begreep ook niemand waarom die jongeren aan mee uh, zouden doen. Volgens de politie worden ze echter uh, online onder druk gezet door anonieme accounts. En de kinderen ja. worden bedreigd als ze weigeren. Ja inderdaad uh, dat jongeren via social media die zij veel gebruiken. Dus Instagram, Snapchat, uh, je hebt natuurlijk ook TikTok. Sinds een aantal tijd uh, worden ze inderdaad aangemoedigd om deze opdrachten uh, uit te voeren. Maar onder andere 113 zelfmoordpreventie. Uh, noemt het een dodelijk spel en ook zeer gevaarlijk. Dus het is belangrijk dat hier aandacht aan uh, wordt besteed... en dat je ook uh, uitkijkt uh, waar je op klikt... of in ieder geval dingen die, lijken nou. op, uh, die berichten lijken te versturen... wat hierop lijkt, nou, gewoon we... niet op reageren en uh, blokkeren. Zou ik ja, zeggen. Door de personen achter deze accounts worden de kinderen afgeperst. Als je de opdrachten niet uitvoert, zouden zij weten waar je woont. Dat weten ze dus niet... Nee, dus zo, inderdaad. De NOS zag ik laatst een item over. Uh, zodra jij geen informatie uh, hebt verstuurd, dan kunnen zij het ook niet nee, weten. Dus, nee. dus uh, en, uh, kijk naar de, de, de, de, de, de pasfoto of het accountfoto en je ziet ja. gewoon dat dat een een nepgeval is en uh, blokkeer deze persoon. Uh, maak er eventueel een uh, printscreen van. Re, uh, rapporteer het account. En mochten er bedreigingen worden geuit door dit account. Meld dit bij de politie. Ja. Dus ouders, uh, volwassen, volwassenen opa's, oma's. Hou de kinderen goed in de gaten. Dat ze, ja. dit, uh, dat ze niet... Uh, zeker belangrijk. En uh, blijf alert uh, op het internet. Ja, ja, ja <laughs> is, uh, dat ruimt. Is belangrijk. Uh, wij gaan uh, nog even naar muziek. La Vie en Roos. niets uh, vrolijker liedje om uh, af te wisselen. Hier is het de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas je vois la vie en rose Sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. En eerst waren dit uh, bij ZFM Lunchroom met het nummer Ho -Hey, En daarvoor natuurlijk uh, La Vie en Roos van uh, Saz. Uh, en dat brengt de tijd al op 5 of uh, 56 alweer. Vier minuutjes uh, voor twee uur. En uh, dat betekent dat we aan het einde van dit uur uh, zijn gekomen. Maar we gaan vooruitkijken naar het tweede uur van uh, ZFM Lunchroom. Want daar natuurlijk nog meer uh, nieuws uh, uit Zandvoort en de regio. Wat ons opviel verder uh, in de media en ook... Uh, Misschien nog een keer iets wat minder serieus nieuws wat voorbij komt. We hebben nog een item over 3D-voedselprinters in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Daar alles straks over in ieder geval. We hebben natuurlijk nog de weersverwachting. Wat brengt ons weer de komend weekend en de komende dagen... Uh, en uh, ja, verder uh, hebben we gewoon nog een uh, hartstikke leuke uitzending voor ja, de boek. We hebben ook nog een nieuwtje over de sluis van, uh, oh ja, in de muiden. over de Dat, over de gaan sluis? Ook, uh, dat uh, behandelen we inderdaad ook nog even. En we hebben een bijzondere artiest van de dag. Maar ja, in ieder geval, uh, sta klaar voor meer. Hier is het nummer Ready for More van de Sea Girls. Tot zometeen in het tweede uur van uh, ZFM Lunchroom. Tot straks.